De actrice leed aan kanker. Ze is 72 jaar geworden. Het weer bewolkt en droog. In de ochtend kans op motregen. Vanmiddag droog en af en toe wat zon. Het wordt al maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Simone Wijnands. Goedenacht, lust op radio 1. Vannacht al de hele nacht gepraat over seksuele onthouding. En ik heb al veel verschillende meningen gehoord. En veel verschillende mensen ook vooral aan de telefoon gehad. Van atheïsten tot katholieken tot moslims. Iedereen heeft er wel een mening over. En uh, nou ja, veel verschillende perspectieven hier gehoord. Wel of geen seks voor het huwelijk en waarom. Nou ja, jij kunt nog meepraten als je dat wil. En dan moet je even bellen naar uh, ons nummer. Ik ga hem nog een keer noemen: 0800 1121. Nog niet aan de telefoon eerder gehad hebben we een uh, hindoe. Ja, daarnet hoorde je uh, Jeffrey eventjes, uh, heel kort. Uh, Jeffrey, nacht. Je bent er nog steeds bij. Ja, zeker. zeker. Jij bent hindoe. Ja, ik ben een hindoe. Ben jij uh, dan voor of tegen seks voor het huwelijk? Nou ja, kijk, dat is het. Uh, binnen het hindoeïsme zijn er geen geboden of verboden. Je hebt alleen richtlijnen. En die richtlijnen die geven je gewoon uh, ja, guidelines... om. Te leven, zeg maar. En zelf, je bent zelf verantwoordelijk voor welke keuze je maakt. Dus er, is, ik bedoel, er, is, er worden niet uh, eisen gesteld van ja, je moet eerst trouwen dat je huwelijk of uh, eerst trouwen voordat je seks mag hebben. Daar dus hangt daar niks, niks van af als je uh, uh, kiest om seks te hebben? Nee, als, uh, als ik een vriendinnetje heb en ik ben nog niet getrouwd en we zijn uh, samen heel erg geil, dan, dan mag je dat doen. Althans, en... dan beslis jij zelf. Weet je? Ja, maar uh, waarom zou je ervoor kiezen om het niet te doen? Nou ja, kijk. Dat, uh, ik heb zelf een experiment gedaan. Omdat ik uh, voor, uh, voor, het, voor het werk uh, wat ik doe. moest ik mezelf verdiepen in een aantal. Uh, um, uh, geschriften die geschreven zijn door uh, filosofen. uit. Wat doe uh, je voor werk dan? Nou, ik ben een journalist. en ik werk voor de. Voor, ik, ik doe freelance researchwerk voor de Hindoe Omroep. Oh, Oké. Okay. De publieke Hindoe Omroep. Uh -huh. dus, en ik las dus een boek van uh, Swami Wiewikanend. En hij zei van ja, uh, alles wat uh, in de oudheid is uh, bedacht en geschreven... Um, dat moet uh, tegenwoordig ook nog uh, um, te ervaren zijn, als het ware. En hij had het dus over uh, seksuele ontlading, oftewel zaadlozing. En dat hoorde je net, die, de Swami net ook zeggen van... de zaadlozing, um, daar gaat heel veel energie bij gepaard, zeg maar. Dus als je jezelf onthoudt van die zaadlozing... dan gaat die energie zich op een andere manier manifesteren. En is um, dat dus dan prettig? Dacht... Lijkt me uh, juist niet zo prettig voor een man. Nou, dat... ik heb het dus nou. geprobeerd. Kijk, uh, bedoel, als je de dus seks hebt als man, dan kan je je zaadlozing uitstellen. Dat, dat, dat, dat doen heel veel mannen. Anders kom je aan. anders kom je na een minuut al klaar of zo. <lacht> dus je stelt het vaak uit, snap je? En als je het tien keer uitstelt, is het lekkerder dan als je het uh, drie keer uitstelt. Oké? Okay? Ja, ik, ja, ik neem het van ja aan. Uh, <lacht> ja, je kan er niet zoveel <lacht> nee. over zeggen. Tenzij je een surprise voor ons hebt. Maar goed, in elk geval. Wij, uh, dus, dus ik heb geëxperimenteerd en ik heb dus die zaadlozing niet uh, uitgesteld uh, tot uh, zeg maar het einde van de vrijpartij. Maar ik heb hem een aantal dagen uitgesteld. Huh? En toen gebeurde er eigenlijk iets heel, iets heel grappigs. Ik, uh, ik merkte dat ik heel, heel veel energie kreeg en dat ik dus helderder in mijn kop werd. Dat ik dus veel creatiever was en dat ik uh, niet zo moe was. Um, dat ik gewoon heel veel energie had. Oh? Dat is mijn ervaring. Maar dat komt echt daardoor? Of is het misschien een soort van placebo effect? Dat jij zo graag in wil geloven dat dat, uh, ook, dat, dat ook kan. En dat het ook heel prettig is dat, dat je je daardoor prettiger voelt. Nee, ik, nou, ik ben een hele nuchtere kerel. Ik, geloof niet, ik ben niet zozeer van het geloven. Weet je? Want ik moet het geloven. Ik, uh, ik heb het gewoon ervaren. Ik heb het echt ervaren. En iedereen, ja, iedereen die, het wil, die het wil proberen, ja, probeert het. Kijk, als je als een je zaadlozing krijgt. Als, als man ben je ook echt verrot daarna, weet je. Deel, je, je hebt het misschien wel eens meegemaakt dat, uh, dat als je seks hebt met een jongen, dat hij na het klaarkomen zichzelf omdraait en in slaap valt. Dat is een blokje slaap, ja. ja. In een hele diepe slaap. Dus uh, filosofen hebben ook verteld uh, binnen het hindoeïsme dat een zaadlozing op microniveau eigenlijk te vergelijken is, dus relatief gezien, hè, te vergelijken is met de kracht die gepaard gaat bij een kernsplitsing. Uh, dan wordt dus het allemaal ja, wel heel dat, wetenschappelijk, hè? Dat is heel wetenschappelijk, maar, maar je kan er natuurlijk wel herleiden... naar dat het dus heel veel energie kost om het heel makkelijk te maken. En je ziet het ook als een man klaarkomt. Is hij daarna gewoon, kan hem gewoon, ja, dan kan je hem gewoon uh, oprapen, als het ware. Maar jij hebt en, dat één keer geprobeerd? Omdat, uh, ik heb het, zo het een aantal, aantal keer. geprobeerd. Oh. Ik heb het een aantal keren geprobeerd. En er gebeuren ook andere dingen, hoor. Niet alleen dat je energie krijgt. Want omdat je dus gewend bent om na... Om, om, om aan het eind van een vrijpartij een zaadlozing te krijgen. Dus het klaarkomen of het orgasme. Als je dat dus heel vaak uitstelt en dus ook dagen gaat uitstellen. Dan zou, wat ik ook meemaakte was dat ik dus in mijn slaap, zeg maar in mijn droom... het gevoel kreeg alsof ik echt seks met iemand had. Dus, dus ik kreeg meer natte dromen dan dat ik... Uh zou krijgen als ik gewoon zou klaarkomen. Maar dat, dat is dan misschien, de, dat, dat is dan gewoon dat, dat verlangen wat, wat uitgesteld door, maar dat, dat is dan eigenlijk toch helemaal niet prettig? Dan, dan wil het er gewoon uit. Nou, ik heb het niet als onprettig ervaren. Nee. nee. Ik heb namelijk de beloning ook gekregen dat, dat, dat, dat ik energievoller was. Dus ik zie het niet alleen als een, als een offer dat ik maak. Of, hm. ik doe nu net of ik het uh, steeds regelmatig heb gedaan, maar in dat, in, dat, in, in dat experiment heb ik het niet ervaren als een, als een offer van... ik mag niet klaarkomen, maar het was... wacht, ik kom niet klaar, wat gebeurt er dan? Ja. Dat leverde mij dus wat op. Ik vind het en een hele, vind... heel interessant interessante ja, ja, ja, ja. experiment. De Mannen van Nederland die luisteren... Uh... <laughs> Ja, wellicht de moeite waard om een keer uit te proberen. Ik heb het heel lang niet meer gedaan hoor. Want ik zal eerlijk zeggen, ik ben, ik, ik ben daar te zwak voor. <lacht> dus, dus, dus ik speel hier geen heilig woontje. Ik bedoel, ik kom gewoon hartstikke lekker klaar na het seks. Maar het was omdat ik dus uh, geëri, ge, geïnspireerd raakte door die man die dat had beschreven. en uh, Het heeft mij een mooie ervaring opgeleverd. Jeffrey, dank je wel voor, uh, voor dit verhaal. Uh, ja. Weer een heel ander inzicht in uh, seksuele onthouding. Er is nog een manier om je te onthouden van seks. En dat is meedoen aan het programma van de EO 40 dagen zonder seks. Ik hoor hier een compilatie van hoe zwaar de deelnemers het af en toe hadden. Hij heeft seks in de auto van zijn moeder. Ja. Zeven mensen gaan de uitdaging aan. Een hete zomer zonder seks. Toch, zus. Echt is maar dat je denkt. Wat heb ik nou gedaan? Ben ik aan begonnen? 40 opwindende dagen. Zoek naar de grens tussen lust en liefde. Dan is liefde dus echt helemaal weggevaagd. Dan is seks niet meer dan snacken, toch? Ik zou de uitdaging niet eens aan durven gaan. Vandaag volgen we Niels. Hij is 21 jaar, studeert HBO Facility Management en woont nog bij zijn ouders. Het gebeurt ook vaak dat ik een. Uh, ja, ik gebeld of een sms krijg van. joh, mijn ouders zijn op vakantie. of ik, uh, ik ben alleen thuis, uh, heb je wat te doen? Of wil uh, je langskomen? En ik denk dat als ik mezelf nu eens een keer 40 dagen. los doe van al die meisjes met wie ik seks al die meisjes met die meisjes met wie ik seks heb. dat ik dan misschien weer terugkom bij die Niels. Die eigenlijk gewoon klaar is voor een vriendinnetje. Ik zie het meer als experiment voor mezelf van joh, wat doet het met me als ik veel of daar geen seks heb. <laughs> ik, ik kan een behoorlijke slet zijn, ja. Seks is voor mij lust. Dan maakt het ook eigenlijk niet uit wie het is, wat hij doet. In principe hoeft het al niet eens uit te maken hoe hij heet. Het uh, is een record van wat ik nu weet qua seks is 4 vijf 5 per dag. Ik wil alleen weten of jij er problemen mee hebt als ik geen seks kan hebben. Je wil gewoon neuken? Ja. Ja, nou dat gaat niet lukken. deze dan Oké, okay, doeg. Ik zou de uitdaging niet eens aan durven gaan. Maar nou, die laatste twee hadden echt een toprelatie. Dat uh, hoorde je in ieder geval wel weer. Het gaat over seksuele onthouding vannacht. En je kunt nog steeds meepraten. 0801121 is het nummer waarnaar je kan bellen. Zometeen gaan we nog even naar Boyd's Bar. Daar praten de BNN'ers erover door. En zij, oh, ze is zo'n blij meid. Ze heeft de Nederlandse popprijs gewonnen. Caro Emerald. En dit is Stak. You promised me everything. en stak. Net als in elke andere kroeg komt er een keer het laatste rondje. In Boeits Bar moeten ze ook gaan uh, aftaaien. Maar niet voordat ze nog eventjes hebben doorgepraat... over het onderwerp van vannacht. En dat is seksuele onthouding. Lieke, Thijs, Olaf en Anne. Ga je gang? Maar ik had, wel, ik had mijn vriendje toen zes maanden laten wachten. Want ik wou gewoon zeker weten dat hij niet het deed... om een keer met mij naar bed te gaan. Nou, dat is natuurlijk helemaal een fiasco geworden ja, daarna. Dat is de, de eerste <laughs> ja. keer. Maar wie zou er wel gewoon voor de gein, bijvoorbeeld... Je hebt toch ook zo'n film, 40 dagen zonder seks. Dan zou je dat wel willen uitproberen? Nou ja, iemand dat is hier... Voor mij echt geen probleem. Nou, dat is um, ook echt wel, uh, ja. Iemand van University, gaat dus de hele University... Doet hij dus 100 dagen zonder seks. En dat doet hij dus omdat hij elk meisje dat hij nu wil um, uh, versieren... Zegt van, uh, ja, maar sorry, maar je, bent zo je, hebt, je hebt zoveel... Weet je, dat vriendinnetje heb je ook al gehad en dat vriendinnetje ook. Dat hij denkt van, ik wil nu gewoon eens een leuk, oprecht meisje aantrekken... En nou, nou, ik geloof dat wel hoor, dat als je op het moment dat je een keus maakt om jezelf te onthouden, dat je wel op een andere manier gaat kijken naar partnerschap. Niet alleen seksueel, maar ook emotioneel. Ja, denk ik ook. God, wat zit ik te lullen hè? Nou. <lacht> als je geil bent ben je geil. Nee, ik vind, het, ik vind, het, ik vind er wel wat voor te zeggen. Alleen ik, vind, ik weet eigenlijk niet wat ik er nou eigenlijk echt van vind. Want aan de ene kant denk ik van ja, ik vind het wel mooi om een beetje te experimenteren in de zin van... Doe eens iets, iets anders wat je gewend bent en kijk eens wat je, wat je daarvoor terugkrijgt. Maar ik denk wel dat je tijdens de periode, als je zeg maar geen seks hebt, dat je dan de ja. spanning zoveel opbouwt. En dat je toch zeg maar naar het einde van die 40 dagen toe werkt. Ook als je iemand leert kennen en ja. dan gaat het wat langzaam, maar dan ja. Ja. denk ik in je hoofd. Al het maar op, dan van, vind ik het oh, mooie dat je dan op dag van. 60 denkt van dit is zo'n leuk meisje. Hiervoor wil ik deze onthouding opgeven. Nou, dat zou ook wel mooi vinden. Ja, dat is het hele romantische beeld, maar het kan ook zijn dat je na die 40 dagen. Nou, 100 dagen daar een meisje tegen het plafond thuis spuit. Ik ja. zou ja. gevoel ja. ja. ook geen lol voor haar dan meer. Ik heb mezelf nog onthouden in 2011. Ja? ja. Hoe lang? Nou, hoe lang is 2011? Ja, o, jee, ja. maar hoe zo'n bewust bedoel ik meer? nee nou, eigenlijk niet eens bewust. Maar het is wel aan de hand. Dus ik ben er heel bewust van. <lacht> heel bewust van dat ik nog niet geneukt heb. Wauw. Nou, er zit eigenlijk geen theorie achter. Ik denk dat ik mezelf bewaar voor, voor, voor de echte liefde in 2011. Dat is ook een mooie gedachte neem je toch weer mee, zo in de nacht op Radio 1. Het gaat vannacht eens over uh, seksuele onthouding, wel of geen seks voor het huwelijk. Je kunt mailen naar lust.bnn.nl. Uh, ik heb hier een mailtje voor me van Erwin, die zegt... Wie heeft het huwelijk uitgevonden? Wanneer is het huwelijk ontstaan? Is het huwelijk niet gewoon een menselijke uitvinding? Heeft Jezus ooit een paar in echt verbonden? Of welke andere priester is seks pas toegestaan... wanneer een mens zoals ik zeg dat het mag? Hij stelt een heleboel vragen dus. En onthouding is alleen maar goed om de seks daarna nog lekkerder te maken. Dat is de mening van Erwin over. Misschien denk jij wel heel anders daarover. Graag zelfs uh, laten weten hoe jij denkt over seksuele onthouding. Ik hoor graag veel verschillende verhalen. Dus bellen kan naar 0800-1121. the light, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight, oh, uh, well we know I'm going away, and how I wish, I wish you were so, so take this wine, and drink with me, and let's delay our misery, say tonight, fight the breakup, don't come.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 So Toch zonde dat je zo weinig meer van hem hoort. Hè? Iga Cherry en Save Tonight. Toch wel de leukste plaat die hij heeft gemaakt. En of hij nog iets doet, ik weet het eigenlijk niet. We hebben het vannacht over seksuele onthouding. Uh, we gaan zo meteen uh, naar onze huisseksuologe. Dat is Ilanique. Als je een vraag uh, aan haar hebt over liefde, seks of relaties... kan allemaal, dan uh, moet je eventjes mailen naar lust.bnn.nl. Sowieso uh, loopt het lekker storm in de mailbox. En Ik heb nog een mailtje binnengekregen namelijk van Sampli... Ik weet niet of dat een echte naam is, maar uh, die schrijft... gezien het onderwerp vind ik het verbazingwekkend... dat er nog niemand het over testosteron heeft gehad. Het hormoon testosteron is namelijk als het ware de brandstof... waarop het mannelijke lichaam en geest draait. En ik ken iemand waarbij het hormoon niet van nature wordt aangemaakt... en die zat dus ook als een soort kastplantje de hele dag op de bank... En nu slikt zij een soort hormoonaanvullers. En bij een zaadlozing gooit een man een hele stoot testosteron eruit. Dat is ook de reden waarom veel mannen na de seks erg moe zijn. En dat is ook de reden waarom sporters bij voorkeur geen seks hebben... vlak voor een wedstrijd of competitie. Het is niet spiritueels, het is gewoon natuurkunde. Nou, hebben we dat ook weer opgehelderd. Dat vind ik uh, interessant. Um, Zometeen dus onze huisseksuologe Ilanique. Heb je nog vragen? mail gerust heeft naar lusten.bnn.nl en bellen, dat mag ook, dan krijg je mij aan de lijn 0800 1121. Joe Jackson, nu en mijn nummer 2. Won't you be my number 2? Me and number 1 are through. There won't be too much to do, just smile. What you get is what you see is it worth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 Elke week kan jij je vragen aan de seksuoloog sturen naar lust.bnn.nl. En dan geeft Ilanique, onze huisseksuoloog antwoord op al je vragen. Goedenacht, Ilanique. Uh, Goedenacht, Simone. Nou, voordat ze jouw vragen gaat beantwoorden, heb ik eerst een vraag aan je, Ilanique. We hebben het over onthouding vannacht. En uh, dat kan een vrijwillige keuze zijn, maar het kan ook heel erg onvrijwillig zijn... Bijvoorbeeld doordat het lichamelijk allemaal niet zo uh, wil lukken. En dan uh, denk ik bijvoorbeeld aan vaginisme. Wat is dat nou precies? Uh, dan, dan is op het moment dat er iets in de vagina ingebracht uh, gaat worden of moet worden. Uh, dan, wordt het, dan spant dat dusdanig aan dat het niet mogelijk is. En dan, spree dan spreek je eigenlijk van een vaginistische reactie. Dus dat is okay. Maar dan is het dus niet zo dat het niet kan. Het is gewoon uh, een samentrekking. Kijk, okay, want je moet, je moet je voorstellen, kijk, het kan. Kijk, uh, denk aan een bevalling. Ik weet niet of dat zo vannacht uh, een idee is. Maar er he, kan heel veel door door de vagina. He, dus in principe past het altijd. Mm -hmm. he, dus dus uh, het is zeg maar, door, door een van de collega's dat op het is een boterhamzakje. En dat, dat, want mensen denken dat het een buiten is, de vagina. Dat is natuurlijk ook niet zo. Het zit een bodemzakje zit gewoon de hele dag een beetje in de taart. En af en toe dan uh, kan er iets in. Maar dat kan inderdaad uh, voorkomen worden door je bekkenbodemspieren uh, heel uh, dusdanig aan te, aan te spannen. En dan uh, past het er niet in. En uh, bij vaginisme is dat natuurlijk een onbewuste reactie. Want uh, dan wil je het wel. Maar ja, dan, dan uh, spant je lichaam aan. En, dan, ja, dat, en dat lukt je niet om dat uh, te ontspannen. Kun je daar vanaf komen? Ja, ja vaginisme is in principe uh, goed te behandelen. Um, het verschil ook tussen... Uh, je hebt ook pijn bij het vrije. Heb ik ook eens uitgelegd dat dat ook te maken heeft... met dat je, je pijn verwacht uh, aan gaat spannen. Dus dat is soms ook een beetje lastig om van elkaar te onderscheiden. Uh, maar bij vaginisme... Uh, Speelt eigenlijk angst altijd een rol. Dus je bent bang voor die penetratie. Je bent... en, en bij uh, ja, pijn bij het vrije... ...dan staat die pijn veel meer op de voorgrond. En bij die angst... Hè, dat, dat is eigenlijk ...bij alle angsten zo staat ook het vermijden... et cetera meer op de voorgrond. Dus als je het gaat hebben over... Nou, ...hoe kan je dat behandelen? Dat wordt over het algemeen natuurlijk wel heel... Um, niet, ...niet elke vrouw die vaginistisch reageert... ...doet dat om dezelfde reden. Uh, het, het is altijd maatwerk... Dus er zal, eh, als je naar een seksoloog gaat, altijd samengekeken worden van nou, waar loop je tegenaan. Zijn dat echt die negatieve gedachtes? Uh, of uh, spelen er andere dingen? Uh, is, heb je bijvoorbeeld niet zoveel controle of contact met je bekkenbodemspieren? Dan zal ik als seksoloog eerst doorverwijzen naar de bekkenbodemfysiotherapeut. Die dan ervoor zorgt dat je daar wat meer contact mee krijgt. Ga je oefeningen, ik... ga je oefeningen doen? Ja, dat is bij de bekkenbodem. En maar als dat contact goed is, als je in principe hè, wel kan ontspannen, maar vooral het moment van die penetratie is wat hetgene wat angst oproept en daardoor onwillekeurig onbewust span je aan. Dan ga je met een soort van een exposure behandeling, ik weet niet of je dat wat zegt. Dat is het, nee. uh, exposure is natuurlijk het Engelse woord voor blootstelling, ga je met zo'n soort behandeling ook die angst eigenlijk behandelen. Oké, okay, maar dat is eigenlijk een meer geestelijke aanpak dan. Ja, maar dat is ook omdat bij vaginisme, los van dat die lichamelijke oorzaken die natuurlijk ook uitgesloten moeten worden. Maar omdat dat eigenlijk altijd wel op de voorgrond staat. Dus dan ga je uh, inderdaad samen kijken hoe je uh, ja, hoe je die angst kan verminderen en hoe je dus op een een, een ontspannen en uh, niet angstige manier kan uh, leren uh, penetratie hebben. Oké, okay, Irene, dank je wel voor deze uitleg. Uh, we hebben nog een mail binnen gehad uh, van Edward. En die schrijft, ik ga hem even voorlezen... Ik heb al bijna drie jaar een vriendin... en nu ben ik in de tijd dat wij wat hebben al drie keer vreemd gegaan. Niet naar bed geweest met die meisjes, maar alleen zoenen... Dus op zich valt dat mee, maar waar ik nu dus mee zit... is dat ik het niet kan laten om af en toe met die meisje te zoenen... en dat ik daarnaast nog steeds van mijn vriendin hou. Want ik hou zoveel van haar, maar af en toe vind ik het ook weer even heerlijk... om te zoenen met een ander. Is dit een soort van bevestiging en moet ik het haar vertellen? Dank, groetjes van Edward. Mm -hmm. Nou, lijkt me een lastig geval. Ja inderdaad, dat, uh, dat, is, uh, dat is een moeilijke vraag van, hè? om even met de laatste vraag te beginnen. Of hij het moet uh, vertellen, Ja, dat, dat, dat ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat hij uh, zelf wil en, en belangrijk vindt in de relatie. Maar om, om te beginnen met het zoenen en het flirten en of dat een bevestiging is. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk zo. Flirten, hè, dat is leuk, dat is, dat, dat is goed voor je zelfbeeld en, uh, en leuk om, om te weten dat je nog uh, goed in de markt ligt en, en al dat soort dingen. En, uh, dus ja, dat is heel, heel normaal, hè, om nog even normaal te zeggen. Dat, dat, uh, ja, dat kan ook wel. Maar je gaat natuurlijk een stap verder op het moment dat ja, je het verder neemt dan dat. En, en in dit geval zegt hij zoenen en dat vindt hij niet zo erg. Ik denk dat het dan wel goed is om daar ook met je, met je partner goede afspraken over te maken. Om een, ja. een vrije relatie of zo te beginnen? Je ja, zegt over... van Ik vind op zich zoenen in de, met een ander in een relatie, dat vind ik wel kunnen. En dan, dan is het natuurlijk wel goed om daar ook in de relatie over te hebben. Van ja, nou ja, en jij mag ook met de ander zoenen en, en ik ook af en toe. Want daar, daar word ik gelukkig van, hè. dat vind ik zo fijn om te doen. ja En als de ander dan zegt van ja... Maar ja, ik niet. Ja, ik, vind, ik vind dat niet kunnen en ik, ik wil dat misschien ook helemaal niet. Ja, dan moet je het er samen over hebben. Ja, maar dat is, dat is een beetje de ideale situatie, zeg maar. Maar ik lees een beetje uit zijn mail dat hij dat doet... en dat, dat zij eigenlijk gewoon wel een hele goede relatie hebben, dat hij veel van haar houdt... en dat ze absoluut geen open relatie hebben, maar dat hij toch die bevestiging blijkbaar nodig denkt te hebben... Dus het lijkt me dat, dat zijn vriendin, dat de kans groot is dat zijn vriendin het niet zo heel erg grappig gaat vinden? Ja, ja nee, dat, dat, dat lijkt me. die kans is waarschijnlijk wat groter dan dat ze zegt van ja, als dat belangrijk voor jou is, moet je dat doen. En dan is het toch goed voor hem om na te gaan. Van, ja, waarom, hè, waarom wil ik dat zo graag? Wat, wat voegt dat toe voor mij? Is dat, en, en dan los van het feit. Dat überhaupt flirten, hè, dat dat fijn is voor jezelf, beeld, et En dat dat heel leuk is om te doen, en dat dat eh, spanning geeft, en dat dat allemaal leuk is. Maar op een gegeven moment, hè, dat, dat, dat je van het uh, punt waarvan je met z'n twee hebt afgesproken, dat vind ik nog oké, okay, tot het punt uh, nou ja, dat je daar toch overheen gaat. dat dus zijn drie jaar samen. Nou, misschien uh, is het wat ingedut of uh, mis je toch die spanning uh, en kan je dat in je relatie uh, uh, op een andere manier invullen. Of, of met iets heel anders, hè, parachute springen of uh, gaan berg beklimmen. Misschien gewoon samen? Je daar dan... ja. Wat? Om dat gewoon samen te gaan doen, broer. Oh, ja. Nee, nog niet eens samen. Maar blijkbaar is er iets wat je nodig hebt. En uh, misschien kan je dat ergens in vinden ja, zonder dat je de afspraken breekt die je met de ander hebt gemaakt. Ik uh, hoop dat Edward er wat aan, uh, aan heeft. Heel erg bedankt in ieder geval, Ilanique. Volgende week dan horen we jou uh, weer. Oké, okay, tot volgende week. Oké, okay, dank. Radio 1. 1. 1. Lust. En heb jij vragen voor Ilanique, dan kun je die natuurlijk sturen naar lust.bnn.nl. Radio 1. After all the broken stones that were thrown for no good reason, inside she is loving him still. After all this time, right. and though her heart bears the scars, no sign of healing. All right. she is loving him still. Shit. after all this time, The oh, yeah, yeah, yeah, Trying to push the past away, still waiting for the lights to change, chill, try, try, for the sake of it, pride, pride, learning to barely feel the pain, the thicker, the skin, and less the strain really hurting she ain't breaking, breaking, breaking Cause she's loving him still After all this time yeah. Instead. after all this time loving him still, still, still, after all this time. Right. And behind his tired eyes, she sees the boy with his arms wide, right. who made her feel like an angel. Oh, that's why she is loving him still, for the rest of her life. She is loving him still, for the last of many miles. She is loving him still. Simon Webb en After All this time op Radio 1 in Lust. Ik draai natuurlijk de hele tijd al best wel mooie platen, deze uitzending. Maar zometeen dan ben jij aan de beurt. Want ik ga namelijk jouw plaat draaien op voorwaarde dat je erbij vertelt welk liefdesverhaal daarbij hoort. Want iedereen heeft wel een nummer, een speciaal nummer... waarbij hij aan een, uh, een liefje denkt. en Gewoon een speciale herinnering, een romantische uh, avontuur op uh, het strand. Ik weet het niet. Jouw uh, liefdesverhaal wil ik heel graag horen. En dan draai ik dus ook jouw plaat. Dus uh, laat even weten wat voor uh, nummer je wil horen... en welk verhaal daarbij hoort. Bellen kan op 0800... 1121, dus zometeen hoor ik dat graag. Maar eerst gaan we even kijken waar Joris uh, zich heeft bevonden afgelopen week. Want voor veel mensen uh, betekent liefde iets heel anders dan voor de ander. En Lustverslaggever Joris die gaat elke week op zoek naar een persoonlijk verhaal met maar één vraag: wat is liefde voor jou? Als ik zeg liefde, wat denk jij dan aan? Uh, romantiek. Romantiek. <lacht> Kaarsjes. Heb je de romantiek nu? Nee. Nee, nee? helaas niet. En waarom niet? Uh, ja, geen leuke jongens. <lacht> Kun je helemaal niemand vinden? Nou, ik ben niet echt op zoek. En De laatste keer dat je romantiek hebt gehad, met wie was dat? Uh, met mijn ex. <lacht> ja? Ik ga geen namen noemen hoor. Je hoeft geen namen te noemen, maar dat is, dat is het niet meer. Nee, nee helaas niet. Om, het werkte, dat? Ja, het werkte gewoon niet. Maar wat was de mis? Uh, Jaloezie. Hij was Hello? heel jaloers. En ja, op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Ja, wat deed hij? Uh, ja, gewoon boos zijn en uh, altijd vragen stellen over jongens. En dat trok je op een gegeven moment niet meer? Nee. Nou goed, je bent een mooie vrouw om te zien, dus ik kan me er wel iets bij voorstellen... als je dan uh, losloopt dat hij toch vragen gaat stellen van... Uh... Maar het is een slechte eigenschap in principe, jongens. Ja, misschien. inderdaad, vind ik ook. En dat had hij al vanaf het begin? Nee, nee, nee. In het begin, na drie na maartjes of zo. In het begin was het niet zo heel erg. Maar had hij er een reden voor? Nee. Hij was gewoon jaloers, maar er was geen reden om jaloers te zijn. Dan geef je een concreet voorbeeld van wanneer hij dan echt jaloers werd. Als ik bijvoorbeeld met een jongen praatte of hooi zei, dan was hij al jaloers. Kwaad? Ja. Dat mocht niet? Nee. Lijkt me ook dan niet zo heel erg makkelijk om, dan vervolgens om het vervolgens uit te maken met iemand die heel jaloers is. Nee, dat was ook niet zo makkelijk, nee. Hoe heb je dat aangepakt? Uh, nou, gewoon effe geen contact. En dat accepteerde hij ook direct? Nee. <laughs> nee, nee, nee. Nou, wat deed hij dan? Ja, gewoon... Komt hij achter je aan? Ja, ook bellen? Ja, ook. Hoe lang heeft dat geduurd? Uh, een paar maandjes. Ja, dus... Het lijkt me best wel angstig aan de ja, ene kant. Ja. ja Ik heb ook al uh, veel meegemaakt. Dat is toch een soort stalker. Ja. Bedoel, uiteindelijk heeft hij los kunnen laten? Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. Niet zo veel over zeggen. hè? Nee, nou, ik, uh, het is niet echt uh, iets waar ik graag over praat. Je bent nu vrijgezel. Uh, je blijft gewoon nu wel echt okay, een beetje... Ik kijk wel of er iets op mijn pad komt. Ik je past wel op? Ja. Joris, verslaggever Joris, die ging weer uh, lekker op pad om mensen aan de tand te voelen over hun liefdesverhalen volgende week een, een nieuwe reportage van zijn hand. En in de tussentijd um, vraag ik aan jou... of jij nog een mooie plaat hebt die je wilt horen. Een liefdesplaat, zo noemen we dat dan. Uh, een plaat waarbij je een speciale herinnering hebt aan een uh, geliefde. Aan je liefje, aan je ex-vriend of vriendin. Kan allemaal. In ieder geval ga ik die plaat draaien als je tenminste je verhaal erbij vertelt. Ik zal zelf alvast eventjes een, een voorzetje geven. En bellen kun je natuurlijk naar het nummer 0800-1121. 0800-1121. En dat is helemaal gratis, dus je hoeft je daar geen zorgen om te maken in ieder geval. Ik heb zelf ook een, een liefdesplaat en het lijkt me wel mooi om die te draaien. Niet een speciaal verhaal zit erbij, dat moet ik dan wel weer eerlijk toegeven. Maar uh, dit is in ieder geval een nummer waarvan mijn liefje en ik allebei vonden dat het echt prachtig is. Bridget, uh, de zus van, of Birgit heet ze, de zus van Katja Schuurman, die heeft het ook nog gedaan. Dat nummer heeft het liedje gecoverd, maar het origineel is eigenlijk van Solo. Dit is Lover. I just saw a smile in the crowd And it reminded me of you In the happy days Before this solitude Time stood still And I realized that against my will Leaving forced loving into pain Oh, love, love, love Take me in your arms again Gently heard your voice Felt you close As if you were standing right beside me As if I'd never went away Yes, I'm ready now To face this bitter wrong somehow And prove what words cannot explain Oh, lover, lover Before. But please take me in your arms once more Cause my love, it never changed It never really went away Lover, I'm back, I'm here to stay Oh lover, lover, lover, lover, lover, lover Oh love a lover lover lover love a lover, lover, lover oh lo zo mooi, hè? Lover van Solo. En Solo, dat is eigenlijk Jay Perkin. Uh, zijn echte naam is Michiel Vlamman. En dat is de man achter uh, Solo. Hij is ook echt Solo Solo. En ik moet zeggen, ik heb die plaat al een hele tijd niet meer gehoord, maar als ik hem dan weer zo hoor... Dan moet ik wel weer echt denken aan de momenten dat we hem uh, draaiden. Dat was dan vooral in de zomer. Dan hadden we een dakterras waar we lekker tot echt diep in de nacht op konden chillen. En lekker wijntjes dronken en dan die platen op. En dan lekker, nou ja, warm. Nog een warme temperatuur omdat het zomer was. Echt super, super lekker. Zo op het dakterras onder de, de sterrenhemel. Oh, het wordt wel een beetje cheesy eigenlijk zo. Um, jij kon ook uh, bellen om jouw liefdesplaat aan mij door te geven. Dan ga ik hem ook draaien namelijk. Op voorwaarde dat ik het verhaal erbij uh, krijg. Het liefdesverhaal. Angelique, goedenacht. Goedenavond. Jij uh, hebt ook een liefdesplaat. Waarbij je een speciale herinnering hebt. Ja, ik heb vooral een speciale herinnering aan het liedje Letter Belove Love van Oasis. Want uh, ja... Ik ken mijn vriend nu bijna vijf jaar. Of Ik ken hem eigenlijk zes jaar, maar we gaan nu vijf jaar met elkaar. En dat is wel leuk, want we werkten eerst samen en eigenlijk vonden we elkaar gewoon helemaal niks. En we praten bijna nooit <lacht> met elkaar. En toen opeens op zo'n bedrijfsborrel, je weet wel, je hebt een beetje alcohol op. Toen ja, opeens stonden we gewoon tegen elkaar aan te leunen. En toen dacht ja, eigenlijk ben je best wel leuk. En toen hebben we zomaar een keertje afgesproken. Dus iets van, nou, we gaan even gezellig wat drinken. En eigenlijk uh, zijn we sindsdien een stelletje. Aha. En dat is van, ja, heel apart hoe dat gelopen is. Uh. En de, die plaat werd gedraaid uh, tijdens die eerste, dat eerste moment dat jullie dachten... hé, hey, jij bent toch eigenlijk wel leuk? Ja, nou, dat was. We waren toen naar een, een barretje geweest in Amsterdam. En toen werd die inderdaad op de achtergrond gedraaid. En uh, ja, dat is dan een beetje onze plaat geworden. Zo noem je dat. Ja, we hebben wel meerdere platen Maar deze vind ik voor vanavond wel heel speciaal. Zeker omdat het wel, ja, we bijna vijf jaar nog een paar wow. dagen is. En, en bijna had je hem gewoon links laten liggen. Eigenlijk wel, ja. Op, ja, eigenlijk, ik zag hem, ja, we vonden elkaar allebei een beetje arrogant. Ik groet iedereen behalve hem. <laughs> en uh, ja, op, ja, op het moment dat je een beetje een aslok op hebt, dan uh, praat je toch wat sneller met mensen. En inderdaad, zou, ja, ik ben blij dat het zo is gelopen, want ik zou het zonde vinden als wij elkaar uh, ja, niet met elkaar waren geweest. En nu zijn jullie continu dronken? Nee, altijd. <laughs> Zo, wat zei je dat? Nee, we zijn uh, nu gewoon helder en we zien ook elkaar nuchter gewoon in dat we elkaar echt leuk vinden. Dus, echt. Nou, mooi verhaal, Ashley. Ik ben, uh, ben ja. hartstikke blij voor je. Een jubileum vieren uh, strakjes ja, dus. Precies. Let ja, precies. Ja, dat is toch wel uh, leuk. Nou ja, is je vriendje bij je? Ja, hij zit nu uh, naast mij. Hij is even koffie halen. Ah, oké. Okay, ja, om nog even wakker te blijven. Nou, Best moet je zeker doen, want we gaan Let There Be Love van Oasis speciaal voor jullie draaien. Hoe heet je vriendje? Ik mee. Oké, okay, doe hem even, de groeten van mij. Dat doe ik. Nou, heel erg bedankt. Een fijne nacht nog. Oké, okay, jij ook. So how En Let There Be Love, de liefdesplaat, aangevraagd door Angelique. En volgende week in Lust, dan kun je natuurlijk ook weer je liefdesplaat aanvragen. Dat kun je nu alvast doen, als je toch al achter de computer zit. Tik dan even een mailtje, je hebt vast wel een liefdesplaat in je hoofd. Lust@bnn.nl. daar mag je naartoe. Lust ook voor andere op- of aanmerkingen. En inmiddels is uh, Luc gezellig naar binnen gestiefeld. Hallo. van 47 7 zometeen. Ja. Um, ik ben eigenlijk wel lekker bezig met verzoekplaatjes. Heb jij nog iets wat je wil horen? Ben je bezig met verzoekplaatjes? Ja, ja. ja, waarom niet? Ja, dat weet ik ook niet. Heb je nog een liefdesplaat of dat niet echt? Nou, liefdesplaat, maar er werd net gezegd dat ik maar Katie Tunstel moest doen. En uh... <laughs> dat Werd je al gezegd? Nee, nee, nee. Dat vind ik zelf ook heel tof. Ik heb ooit één keer live gezien in, een, in, in uh... Paradiso, was dat? Op de Melkweg? Paradiso. Het was de hele zaal nog leeg. En, uh, en toen uh, uh, was zij daar aan het spelen voor Dead uh, Life van BNN. dat radioprogramma. En toen uh, uh, nou, dan mochten we kijken naar, uh, naar, naar Katie Tanstal. Dat was wel heel tof. Dat was wel, echt, uh, was wel echt gek. Goed optreden. Ja, zeker heel goed optreden. Komt ze binnenkort nog naar Nederland, wat ik dat heb je geen weet? Nee, dat weet ik allemaal niet hoor. Dat nee. zijn, hou ik allemaal niet bij. Nee, nee. nee. Zij wel pas een nieuwe plaats. Ja. Dat dan weer wel. Ja. Maar daar gaan we dan weer niks van draaien. Maar uh, haar allereerste hit in Nederland, dat was Black Horse en The Cherry Tree. Oeh, oeh, oeh.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 Woohoo uh -huh. Stil en Black Horse en de Cherry Tree. Naast mij, Luc Ikkink, van 47 7 um, Heb je nog een beetje meegeluisterd vandaag? Ja, zeker, zeker. Seksuele onthouding. Ja. Doe je zelf van seks voortdurelijk? Uh, ja, ja, ja, ja. Jij? Ja, doe ik ook. Uh. Oké. Okay. Zometeen, 4-7. Wat ga je daarin doen? Uh, nou, er is een raar verhaal. Um, er is een man en die zat in de auto en die reed op de snelweg op de A59. En die had een briefje van 50 in zijn hand. Of zijn vriendin had dat. En uh, op een gegeven moment dachten ze, ik weet niet precies waarom... het is best koud buiten, maar dachten ze, even het raam open. En toen deden ze het raam open en toen waaide dat briefje... zo ze ah. uit de handen. Hey. En toen dacht die man, nou, het is zonde, dat geld wil ik terug hebben. Dus die heeft zijn auto op de vluchtstrook neergezet. Oh, gestopt, ja. uitgestapt, zoeken naar dat briefje. En toen zijn er allemaal mensen die er langs reden... die zagen die man zo uh, snuffelen in de berm. En die dachten, dat kan natuurlijk niet, dat is hartstikke gevaarlijk. Dus toen heeft de politie uh, eens even een kijkje komen nemen. En die man heeft dus een boete gekregen, omdat hij zijn geld aan het zoeken was. Uh, 200, 280 euro voor het onnodig stilstaan op de vluchtstrook. En nou, dan moet je natuurlijk je papieren laten zien. Mm -hmm. Bleek dat zijn auto niet APK gekeurd was. De 100 euro oh, erbovenop. Nee. En het grappige is dat hij uiteindelijk nog wel zijn 50 euro heeft teruggevonden. Dus dat, dan, dat, ja, dat scheelt dan toch een beetje. Ja. Voor je gevoel. Maar, maar ja, wel, ja dat, dat geldt natuurlijk nodig voor die apk -keuring. Ja, precies. Ja. Inderdaad. Dus hij wilde het per se hebben. Dus eh, toen leek het me een leuk idee om even te gaan hebben over boetes in Nederland. Of je vindt dat... Um, uh, de politie in Nederland te snel boetes uitdelen. Oh, dat vind ik, ja. Ja, dat vindt jij ook ja, zeker. <laughs> ja. Hoezo? krijg je zoveel boetes. Oh man. Nee, dat valt ook wel weer mee. Maar ik, ik weet wel dat ik een keertje door de stad fietste. op een stuk waar het helemaal niet druk was. En dat ik toen meteen echt een dikke, vette boete kreeg. Voor... Fietsen door de stad. En dan dacht ik, nou ja, hoezo? Weet je, ja, ja. We hebben het over. En ik heb een keertje te hard gereden, vijf kilometer of zo. Met de auto en, neem ik aan. Ja, met, met de fiets. auto. Nee, ja. nee, met de fiets uh, ga ik veel harder <laughs> nee Nee, okay. dus uh, ja, dat was ook uh, 30 euro of zo. Ging ja. toch zonde? Ja, het gaat hard. Het gaat hard. Ja. Nou ja dat, ja, dat is dus de stelling: vanaf, uh, er worden te snel boetes uitgedeeld. Ja of nee? Bellen kan naar nee, 0801121. Het is allemaal gratis. <laughs> hè? Dan moet, anders kun je die boetes niet meer betalen. 0801121. Als jij ook vindt dat er te snel boetes worden uitgedeeld. Of misschien juist wel niet. 0801121. Zometeen dus in 4 -7. Nou, lijkt me de moeite om daarover door te praten. Want seks en geld. dat zijn toch de dingen waarom het zo'n beetje draait in ja. het leven. 4-7. Zometeen op Radio 1. Maar eerst gaan we zo direct nog eventjes het laatste nieuws meenemen. René van Braak, want die zit ervoor klaar. Radio 1, 1, 1, lust. I R en.